Uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. De inspectie Leefomgeving en Transport onderzoekt... of de elektromagnetische straling van spoorweginstallaties... effect heeft op de werking van stints. Dit na aanleiding van het ongeluk in Os afgelopen donderdag. Toen belandde een stint op een gesloten spoorwegovergang... en werd gegrepen door een trein. Daarbij kwamen vier kinderen om het leven. Na het ongeluk melden diverse media... dat er eerder stints zijn uitgevallen op een spoorwegovergang. Panama heeft de registratie van het schip Aquarius ingetrokken. Hulporganisaties gebruiken de Aquarius om vluchtelingen op te pikken van de Middellandse Zee. Het schip dobbert nu nog voor de kust van Libië, maar zodra het aanmeert in een haven mag het niet vertrekken totdat het onder een nieuwe vlag gaat varen. Dat betekent dat er geen schepen van de hulporganisaties voor de Libische kust zijn om migranten te redden. Hulporganisaties zijn geschokt, ze verdenken de Italiaanse regeringen van Panama onder druk te hebben gezet om de registratie in te trekken. In Griekenland is een Kamerlid in elkaar geslagen door extreemrechtse activisten. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het Kamerlid van de linkse regeringspartij Syriza... werd aangevallen nadat hij met zijn zoon een voetbalwedstrijd had bezocht. Griekse politieke partijen reageren geschokt. De politie heeft inmiddels vijf verdachten opgepakt. De verwondingen van het slachtoffer zijn niet ernstig. Waarschijnlijk kan hij snel uit het ziekenhuis worden ontslagen. En Sergio Pat, de keeper van FC Groningen, is de afgelopen avond opgepakt. Volgens het Dagblad van het Noorden gedroeg de doelman zich agressief in de trein. Pat had geen geldig vervoersbewijs. En er volgde een handgemeen toen conducteurs hem een boete wilden geven. Nadat de trein was stilgezet bij station Kropswolde... is Pat door de politie van de trein gehaald. En dan het weer. Aan de kust een bui met kans op zware windstoten. Morgen komen er ook buien voor, ook al schijnt de zon. Het wordt zo'n 15 graden met een matige tot krachtige noordwestenwind. Dinsdagnacht kan het in het binnenland gaan vriezen. De rest van de week wordt het mooi herfstweer... met veel zon en oplopende temperaturen. Dit was het NOS-journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. Met nu de nacht...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 4